Mini boerenkille, dat is de mode met carnaval. Kille kille kille, mini boerenkille. Zo gaat Helena naar het bal. Ze draagt een mini blauw, blauw, blauw. Dat gaat je door je mannen zielje nou, nou, nou. En ieder die het ziet, die zingt meteen dit lied, Helena. Kind, wat heb je you mooie benen, Helena, Helena, en ze passen bij je hele mise en scène. Helena, Helena. Kind, wat heb je mooie benen, Helena, Helena, en ze passen bij je hele mise en scène. Kille, kille, kille, mini boerenkille, dat is de mode met carnaval. Kille, kille, kille, mini boerenkille, zo gaat Helene naar het bal. Ze draagt een mini kieltje blauw, blauw, blauw. Dat gaat je door je mannenzieltje nou, nou, nou. En ieder die het ziet, die zingt meteen dit lied. Helena, helena. Kind, wat heb je mooie bijna? Helena, helena. En ze passen bij je hele mise en scène. en je kind wat heb je mooie je been? Hélène, en ze passen bij je hele mise